Martijn. En dit is het nieuws van NOS op 3. De treinen rond Rotterdam rijden niet. Dat komt volgens ProRail door meerdere storingen tegelijk. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Ook in Zeeland aan de kust is het zelfs te merken dat het warm is. Daarom even checken bij Omroep Zeeland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waar sta jij? In de schaduw. En toen was het al 28 graden en dan gaat het toch wat zweet zich ontwikkelen op je bovenlip. Dus het begint, hier, het begint hier aardig op te lopen. Dat gaat best wel snel. Ja, en dan sta je dus alleen nog maar in de schaduw. Mensen die zwaar werk buiten moeten doen, passen zich daarom aan, zoals deze tuinman. Veel fruit eten, eerder beginnen en uh, eerder naar huis. Ja. <laughs> Voornamelijk daar. Ja, want tot... Hoe daar ben je begonnen? Uh, kwart voor zes, bouwen we hier op de bouw. Kijk, je wilt toch je uren maken en je wilt toch uh, het werk klaar hebben. Dus uh, aanpassen. Ja. Ja. Ja, morgen start hij waarschijnlijk ook wat eerder om de hitte te ontwijken. En de zanger van het Britse punkduo Bob Willen... neemt de uitspraken die hij zaterdag deed tijdens zijn optreden op het Britse festival Glastonbury niet terug. Op Instagram post hij dat hij heeft gezegd wat hij wilde zeggen. Tijdens de show riep de zanger dit... Free, free! Free, free! Maar ook dood aan het Israëlische leger... Clastonbury vond die uitspraak niet kunnen. En ook de overheid reageerde boos op de BBC die het concert livestreamde. De BBC zegt achteraf dat ze de livestream direct hadden moeten stoppen... toen Bob Willem de uitspraken deed. Het weer veel zon, flink warm, rond de 26 graden in het noorden. In Limburg kan het 33 graden worden. En voor morgen en overmorgen geeft het KNMI code oranje af... in Gelderland, Brabant en Limburg. Ze waarschuwen om dan smiddags niet zwaars te doen en goed te blijven drinken. ZFM Verkeersinformatie.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 op uit de jaren 80 Dat was uh, Toontje Lager. En uh, ik heb stiekem met je gedanst. Goedemiddag <laughs> uh, luisteraars. En uh, ja, ik ben blij dat ik er weer ben. Vorige week, uh, Fred. Met ja. een uh, mooie zandvoort voor jou. Dankjewel, Fred, uh, daarvoor. En vandaag uh, ben jij daar om mij te ondersteunen. Daar ben ik ook heel blij mee. Uh, ja, Donnie? zeker. Ik zal je dragen, Rob. Want dames en heren, je hebt het natuurlijk al lang gehoord. Daar is hij weer. Onze enige echte Rob Harms van ja, de Ja, ja, zater... ja, ja. Huh? Goedemiddag. Ja, van Zandvoort op zaterdag. Ja, wie kent hem niet, hè? Ja, van twee tot vijf. Ja, ja, ja. Nou, Dolly, leuk dat ja. je er bent. En wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Nou, we gaan, uh, we gaan weer heel wat doen. En eigenlijk, uh, zoals u van ons gewend bent, het format... om kwart over twee even een kort nieuwsberichtje uit Zandvoort. Om half drie gaan we eens eventjes ons buigen over het weer. Want wat, wat staat ons nou te wachten? Komt die hittegolf nou? Komt die niet? Komt het zonnetje nou nog eens een keer? Of blijven we met die benauwde narigheid zitten? U hoort het allemaal om half drie kwart voor drie weer een nieuwsberichtje. Dan gaan we natuurlijk de overschakeling maken... begeleid door muziek naar het nationale nieuws. Om kwart over drie weer een klein berichtje. Half vier gaan we ons buigen over de evenementenagenda... uit Zandvoort en omstreken. Ja, er is heel wat aan de hand dit weekend. Ja, het, het is zoveel dat het me duizelde... dat ik maar heel weinig heb meegenomen, moet ik je eerlijk okay, zeggen. Okay. Ik kwam er niet meer uit. Zo, nou, een mooie beachparty uh, beach uh, bij... Uh, oh ja, beach parties natuurlijk. Die moest ik nog eventjes Bij ja, Bernie's uh, Beach, ja, Luminosity. Luminosity. En dat is ook uh, ja. live uh, te zien trouwens op het uh, kanaal van uh, Luminosity. Kan je even meekijken op het strand? Ja, Kun kan je zien hoe, ze zich, uh, hoe het zich ontwikkelt uh, met de mensen die daar staan. En met de wind, He? want er staat wind, een uh, bak ja. wind hoor. Oh, jongen, jongen. Oh, oh, oh ja, frisjes. Maar goed, na die evenementenagenda gaan we weer even bij het nieuws kijken. Kwart over vier natuurlijk schakelen we over naar Randall Lawson. U kent hem wel, onze goed lachse uh, race-expert. En uh, die gaat ons weer helemaal een update geven... over alle ins en outs rondom de pitstraten. Ja, het, uh, de race van, uh, van het weekend in Oostenrijk. Oh, is het Oostenrijk dit weekend? Ja, ja, De ja, ja. oh. oh, Red Bull Ring. Dus, oh, uh, oh, kijk aan. Ja, ik zie het nooit, hè. Dat is jammer. Nou ja, dan gaan we straks wel even naar kijken hoor. De kwalificatie, die uh, gaan we volgen. oké. Okay. Live op tv. Oké, okay. uh, okay. dus uh, als u ons even niet hoort, dan is het gewoon te spannend op de televisie. <laughs> ja, sowieso uh, kan het zijn. Nou, aan het eind is het altijd heel spannend hè. Ja, zeker. Want wie zeker. gaat de pole position uh, pakken, Ja. Dat is de ja, vraag. Ja, ja. Dus we weten het zo even voor vijf uur, uh, als het goed is. Ja, En we kunnen het nooit meer met zekerheid zeggen, hè? zoals een paar jaar geleden. Het is nu uh, het echt, het kan weer alle kanten op. Kwart voor vijf. Uh, ja, dan gaan we naar het dier van de week. Welk dier zit te smachten in het dierenasiel? Die zit te smachten naar een lekker warm mandje bij iemand thuis. Is het niet zo dat vandaag ook Marco komt? Marco Termes? Het is de laatste zaterdag van de maand of Dan zou hij we... zomaar binnen kunnen stappen. Ja, dat, dat wordt nog een verrassing. Dat wordt zeker een verrassing. Komt hij wel of komt hij ja. niet? Ja, Marco, die komt wel, hoor. Die komt wel, hè? Dus een mooi stuk uh, provisie: straks van uh, Marco Termes. Ja. Dat doen we even na vier uur dan, hè? Dat is even na vier uur, ja. Oh, Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, dus dat wordt dan of voor de pitreport of daarna. Ja. Hè? Maar dat ligt er maar net aan hoe laat hij binnenkomt. En hoe laat hij uh, weg wil. Natuurlijk. En ja, oh, ook dat toch? want dat is meestal wel heel snel. Wil je dus lekker even naar het dorp, hè? Precies. Ja. Even een <laughs> wandelingetje maken en zo. Ja, maar zeggen. ja, ja, ja. Dus nou, uh, even die keel smeren. <laughs> Zeker weten. Doe ja. uh, Straks even na 4 uur. Dus ja. een, een mooi stuk proessie. Van uh, Marco TMS. En dat zijn altijd uh, leuke stukken om naar te luisteren. Dus oh zeker. Hou de radio aan hè, Zeker tot aan 5 uur. Maar daarna na 5 uur. Hebben we ook weer uh, Entertainment for You. Met Fred Heij. Oh, dat zijn altijd leuke artiesten die bij hem langskomen. Om over hun nieuwe singles te vertellen hè? Is gewoon een heel leuk programma. Ja, zeker bestellig. de moeite waard om uh, de hele middag naar jouw ZFM te luisteren. Bij sommige edities van Luminosity zou deze platen prima passen. De single van Joe Smoot, die je zojuist hoorde, en The Promised Land. Welkom, Zandvoort op zaterdag. We zijn bij je tot aan 5 uur vanmiddag met straks het weerbericht. Ben heel benieuwd, om half drie gaan we dat doen. Is onder meer deze. Espresso makkato, makkato, makkato, por favor, por favor. Espresso makkato, por -oh. Espresso Macchiato Ciabella, I'm Tommaso Addicted to tobacco Me like mi coffee very important. No time to talk, scusi My days are very busy And I just own this little Ristorante Life may give you lemons When dancing Demons. No stress, no stress, no need to be depressed. Mio amore, mio amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favor, por favor. Espresso macchiato, corneo. Mi amore, mi amore.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 Mostresso, viscana, be espresso, mi amore, mi amore, espresso, macchiato, macchiato, macchiato, por favor, por favor, espresso, macchiato, espresso, macchiato, Ja, deze Best plaat product, heeft mooi, het ja, uiteindelijk bro. toch gered, Dolly. Mooi, hè? Leuke, leuke platen nog ik van het, het ja. Songfestival. Ik vond het een van de leukere platen, dat, dat ik je eerlijk zeggen. En ik vond de show ook fantastisch. Je, ja, ja, je ja, werd zo gegrepen door die figuren met die bewegingen, met die benen. En ja, dat zal het niet qua uh, kwaliteit of zo een, een hoogstaand liedje zijn, maar... Je merkt het al, het, het blijft hangen. Als je het hoort, weet je meteen van wie het is. Ja, en het heeft, en uh, geeft het een kan. beetje macarena gevoel, uh, zeg maar. Ja, je wordt er vrolijk van, hè? Wordt er he? vrolijk ja. van, dus uh, nee, mooie platen. We hebben met plezier voor je gedraaid. Uh, ja, ja, en ik heb met plezier geluisterd. Ja, ik nou, er gelijk weer vrolijk van. Ja, en we ja. hebben dit weekend uh, vlakbij ons, uh, Dolly, hebben we een uh, buurtfeestje. Ja, wat leuk, hè? Het, het is weer zo feest Voor de 34e keer alweer, Rob. Jeetje, ja, ongelooflijk. Ja, vandaag en morgen... Uh, ja. Dat dat doet de buurtvereniging Soentje uit Zandvoort Oud-Noord. Tot nu toe hebben ze dat nog steeds volgehouden om dat buurtfeest te organiseren. En soms viel het in het water, maar dit jaar valt het hopelijk. De eerste dag hebben we bijna om. En uh, dat is jammer dat we het nu pas kunnen zeggen, want... Uh, de Vrijmarkt was in die buurt. Tot ik, ik twee ben... uur was die ja, ongeveer. Ja, maar sommigen blijven toch nog wel even zitten. Alhoewel de meesten zijn er om zes uur vanochtend al gaan zitten. Dus die zullen er wel onderhand hartstikke klaar mee zijn. Maar goed, je kan het proberen om even rond te gaan lopen. Om te kijken of er misschien nog een diehard zit... die nog leuke dingen te koop heeft. heeft sorry. Uh, dus dat. En anders dan moeten we gewoon weer een jaartje wachten... tot het volgend jaar van die markt. Maar, maar, er is natuurlijk nog veel meer te doen. Want het is niet alleen maar die vrijmarkt die ze organiseren. Uh, ze gaan ook uh, vanavond lekker eten. Multiculticulinair. Dan gaan de buurtbewoners... Die maken allemaal lekkere kleine hapjes uit hun land van herkomst. Waar ze van echt lekkere dingen, jongen. Ja. Oh, ik heb wel eens mee gegeten. Echt smullen. En een goed idee om dat uh, te doen. Ja, zeker. Want, want je gaat dan toch in gesprek met elkaar. En je, je hoort ook waar iemand vandaan komt. Er stond laatst een buurman, nooit geweten. Die kwam uit Zuid-Afrika. Dat had ik nooit verwacht. Oh, wow. Nou, en ik heb ook nog nooit een Zuid-Afrikaans hapje gegeten. En dat was toen wel. En dan kijk je toch heel anders meteen naar elkaar. Hè? Ja. Vond je ze Nederlands al een beetje, een beetje apart, uh, of niet? Ja, maar dat wel. Maar je praat eigenlijk nooit echt zoveel met elkaar... dat je daar dan erg in hebt, weet je wel. Maar met zo'n buurtfeest wel. Ja, dat Dan is leer leuk. je elkaar kennen. En uh, nou ja, dus dat culinair dat is uh, strakjes. En uh, afsluitend van de dag is er straks een buurtgezamenlijke buurtbarbecue... Ja, en daar hebben al honderd buren zich voor opgegeven. Ja, wow. nou, dat wordt weer een feest, jongens. Dat wordt echt leuk. En dan morgen dan, uh, staat, het in, uh, staat het feest in het teken van de Kinderspeeldag. Uh, met als hoogtepunt de Zandvoortse kampioenschap buikleiden over een hele lange baan met groene zeep. En daar zijn kinderen uh, tot 12 jaar welkom. En hun ouders natuurlijk ook. En ja, u, niet zon, per se uit het buurtje te komen. Sandra ja, Lissberg uh, zou ook meedoen aan dat uh, buikschuiven. Ja, zo'n buikschuiven? Ja, ja. Oh, eerlijk? Dat stond op Facebook. Oh, lachen. Jaarlijks is zij kampioen uh, buikschuiven. Dus, uh, oh, god, oh, god. Uh, nou, dat wordt wat. Oh, heerlijk. Lachen wordt dat. En dan, dan is er nog iets, want uh, buiten dat leuke kinderfeest morgen en het uh, eetfeest strakjes... hebben ze ook een nieuw initiatief, dat is de Soentjes Koffieclub. Uh, en dat is een wekelijkse koffieochtend. Dat is weer een van de nieuwste initiatieven van de vereniging. En dat is elke woensdagochtend vindt dat plaats in het voormalige Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan... En die vaste kof, koffieochtend voor de buurt is gewoon laagdrempelig. En bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan een bakkie en een babbeltje. Nou, misschien ga ik wel een bakkie doen uh, daar. Lijkt me wel gezellig. Ja, dat, nou dat leek mij eigenlijk ook ja. wel. Ja, want dat is ook weer een mooie zo'n gelegenheid... om met elkaar in contact te komen... en een beetje te best over de dingen van de buurt. Precies, en dat ja, is toch? belangrijk. Lekker met je buren in contact blijven. Absoluut. En leuke dingen met elkaar doen. Helemaal geweldig. Zeker, zeker. De single past echt bij de zomer. Vandaar even het hè? En of het echt ook zomer blijft en nog verder gaat worden, dat hoor je zo dadelijk in het weerbericht hier bij Zandvoort op zaterdag. Maar eerst gaan we nog even naar de jaren 80 terug met Centerfold en Dictator. door de single van Centervolt en uh, You're a Dictator. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, het is uh, 1.30 uur, hoog tijd voor het weer. Heb je goede berichten, Dolly? Ja, laten we het hopen. Ik ga het bekijken. Ik ga het, ik gaan het lezen. Uh, het weer met uh, Rico Schreuder. Ja, de zon hoort flink te schijnen en dat doet hij ook wel. Maar er zit een wolkenlaagje tussen af en toe. Maar als het goed is, komt hij toch nog door. Het blijft in ieder geval wel droog. Ja, Verder wordt er zeer warme en vochtige lucht, aan, lucht aangevoerd en dat voelen we. De temperatuur loopt wel op naar zo'n 29 tot 31 graden vandaag al. Ja. Jeutje. Ja, dat, dat hier, daar komt ie. Dat is daar dat, voel je dat, meteen heb je de me verschillen, al. Ja, klopt. Ja, dan gaat meteen die temperatuur omhoog. Maar gelukkig, wij hebben natuurlijk die wind hè, die het uh, wat afkoelt. In sommige straten. Ja, niet okay. in die binnen toch. Uh, <laughs> nou, als je de woel tegen elkaar open zit, ja, dan uh, waait alles of, naar buiten. Of een werkende dan dan, dan dan heb je dat ook natuurlijk. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja. <laughs> maar goed. Ook morgen is het weer benauwd met temperaturen van 29 tot 31 graden. Ja, de zon schijnt, maar het gaat ook komen tot regen- en onweersbuien. Terwijl dat in het westen van de regio, en daar zitten wij natuurlijk... daar gaat het wel meevallen met de buien, waarschijnlijk. In de nacht naar zondag opnieuw buien. Maar zondag overdag is het droog en breekt de zon door. De wind waait dan uit het westen en de hitte is verdwenen met 22 graden. Na het weekend is het droog en dan schijnt de zo'n flink. En de temperatuur gaat dan uitkomen op zo'n heerlijke 21, tussen de 21 en de 25 graden. Heel apart, want uh, ik zag gisteren op tv uh, uh, na het weekend uh, juist die hittegolf. Dus ook vreemd, maar goed. Dat, uh, dat is zeker vreemd, maar ja, ik... ik... Moet je eerlijk zeggen dat ik Rico altijd wel uh, uh, kan vertrouwen daarin? Zeker. Nou, we gaan uit ja. van uh, Rico Schreuder ja. en het uh, weerbericht. En anders uh, zien we het vanzelf. Hè. Als de musie ja. dood van dak vallen, ja, dan het, uh, weten we het, dat het uh, niet helemaal is. Als het toch wordt. anders wordt, hebben we gelogen in commissie. Kan ik er ook niks aan doen. Nee, nou, ik ben het <laughs> helemaal met je eens. Het weer is ook uh, te volgen via de andere kanalen op ons kanaal. Op ja. de ZFM-app. Dus mocht je de app nog niet hebben hem dan nu. Hij is zonder meer gratis verkrijgbaar in de Play Store. We gaan net doen alsof we een beachparty hier hebben... in de studio van ZFM. En uh, ja, de Luminosity Beach concurrent, uh, zullen we maar zeggen. En dat doen we met deze van Adam Port Hier is Move. eerst die hele lekkere plaat van uh, Adam Poort. En uh, Move ja, blijft gewoon een lekker zin om te draaien. En erachteraan draai we deze uit de jaren 80. Cheryl Lee Roth en In The Evening. Het is weer tijd voor een uh, berichtje. Want uh, ja, in Zandvoort is weer heel wat gebeurd uh, afgelopen week. Dolly? Ja, er zijn weer veel ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bij uh, Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein. Die gaat vanaf volgende week zaterdag weer open. Kijk! Ja, yeah. En er gaat heel wat veranderen volgens mij. Nou zeker. Er is, er is echt goed nieuws voor heel veel zandvoorters. Waaronder uh, deze die hier nu zitten kletsen. Want de bioscoop gaat weer open. Kijk, dat zijn oh, hele goede Daar ben berichten. ik zo blij mee. Ik heb er altijd zo'n hekel aan als ik eerst helemaal naar Haarlem moet. Of naar muiden om een filmpje te kunnen kijken. Gewoon in de bioscoop. Dus dat gaat, gaat lekker weer gebeuren. En de nieuwe eigenaar van Game State... is een bekende speler in de wereld van ent entertainmenthallen. En speciaal voor dit bijzondere gebouw uit 1991... en je mag echt wel zeggen... een architectonisch hoogstandje van architect Sjoerd Soeters. Heeft, uh, ja, je, je kan het ermee eens zijn of niet. Je kan het lelijk vinden, mooi vinden. Maar het is een, het is een architectonisch hoogstandje. Daar kom je niet omheen. En het valt op. Ja, het had misschien beter op een andere plek kunnen staan. Maar goed. Um, die, dus, uh, uh, die heeft, uh, State he, heeft haar look en feel aangepast aan de locatie in plaats van andersom. Ook is het voor dit bedrijf de eerste vestiging waar een bioscoop in zit. Dat hadden ze nog niet meegemaakt. Nee, en daar zijn ze heel blij mee. Uh, ja, ze leuk. Goed zo. De nieuwe GameState Bioscoop biedt ruim 80 zitplaatsen in een intieme zaal die grotendeels in originele staat bewaard is gebleven. En het filmprogramma omvat mainstream films, geschikt voor alle leeftijden met dagelijks goede mirakels, vier films en 8 tot 9 verschillende titels per week. De arcade zelf biedt een uitgebreide selectie van meer dan 50 arcade games. Aangevuld met 8 pooltafels, 4 shuffleboards, 2 voetbaltafels en 4 interactieve dartborden. Kortom, er gaat weer genoeg te beleven zijn voor iedereen. Ja, die gamewereld is heel erg in. Dat denk je, doen ze allemaal thuis, hè? achter de ja, computer ja, of laptop. Ja, ja. Maar nee, ze gaan er juist op uit, die jongeren, om samen in zo'n zo zaal te spelen. Met een groepje. Met een groepje. Ja, ja. ja. hartstikke leuk, veel ja. beter. Samen genieten, lekker. Dat kan ook in het binnenkort. Ja, en vooral voor de sociale ontwikkeling natuurlijk. Heel goed voor, uh, voor jeugdigen. Uh, kinderen onder de 14 jaar dienen onder begeleiding van een volwassene te zijn. En daarnaast richt GameState Zandvoort zich op zowel kinderfeestjes als zakelijke events. GameState gaat zeven dagen per week geopend zijn. En mocht je meer informatie hebben, willen hebben... dan kun je je richten naar www.gamestate.com. Dat zijn hele goede berichten... En als je daar wel vaker wil gaan komen, dan denk je soms bij jezelf. I want to be a billionaire, so fucking bad. By all of the things I never had. I want be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen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 Yeah, I would have a show like Oprah I would be the host of everyday Christmas Give Travi a wish list I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt And adopt a bunch of babies that ain't ever had shit Give away a few Mercedes like, here lady, have this And last but not least, grant somebody their last wish It's been a couple months that I've been single, so You can call me Travis Claus, modest the ho-ho <laughs> Get it? I'd probably visit with Katrina here, And damn sure do a lot more than FEMA did Yeah Forget about me, stupid Everywhere I go, I'm, I have my own theme yes. Oh, every time I close my eyes What you see, what you see, bro I see my name in shining light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 a billionaire uh -huh. so fucking bad Looking in your eyes I see a paradise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 En dat geldt ook uh, zeker voor deze radiozender. ZFM al 35 jaar hier in Zandvoorts. Wat geweldig, hè, dit jaar uh, 35 jaar, Dolly? Ja, ja, ja, ja, het is, het is uh, niet te geloven. Niet hè? te geloven, jij zit er ook jaar. al heel lang bij, hè, toch? Nou, dat valt reuze mee hoor. Dat lijkt misschien heel lang. Om... Het oh, oh. voelt heel lang. Nee hoor. Ik ben in 2013 begonnen hier. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dus het is maar twaalf jaar. Eigenlijk een beetje een broekje nog. Eigenlijk wel, ja. ja Eigenlijk wel. Oké. Okay. Twaalf jaar maar. Ja, dat, dat lijkt. En voor mijn gevoel is het ook veel langer hoor. Ja. ja. Want ik dacht laatst nog, wanneer krijg ik nou weer zo'n lintje? Maar ik, dan moet je eerst iedere jaar of 25 zijn natuurlijk. Minimaal, minimaal, Met 12 jaar is het nog niks natuurlijk. Nee, nee, dan heb nee, je nee, nog nee. niks waar gemaakt. <laughs> <laughs> nou, je gaat er wel voor, toch? Ja, natuurlijk ga ik ervoor. Ja, ja zeker. zeker. <laughs> nou, helemaal goed. Ik heb het dan... veel te veel naar mijn zin hier. Ja. En ja. als je nou uh, iemand een uh, lintje wil geven, dat uh, gaat toch via de gemeente of zo? Uh, nou, de, dan je, moet je de persoon je aanmelden kan, bij de gemeente via de website nou, van de gemeente. Ik geloof dat dat zelfs pas de laatste stap is. Je moet naar lintjes.nl. en daar uh, komt eerst een heel groot onderzoek en uh, pas als die onderzoeken zijn afgerond en er moeten meerdere, er moeten zoveel aantal uh, aanvragen zijn, mensen die dat ondersteunen en die uh, onderschrijven waarom je dat verdiend hebt. En uh, pas dan gaat het naar de gemeente toe, volgens mij. Oké, okay, en de, de foto wordt eerst naar de politie opgestuurd. Of je niet een bekende bent yeah. daar? Bijvoorbeeld, ja, ja maar wa ja, waarom zou een bekende crimineel niet een lintje mogen hebben? Ja. ja. ja. ja, ja. Jij bent al uh, 25 jaar ja, crimineel. Een bankrover. Bankrover, je krijgt een lintje. En je hebt nog nooit een, het is nog nooit geslaagd. Dus als troost krijg je een lintje. Oh joh. Ja. Nee, maar als iemand ja. weet, gewoon naar ja. Lintjes.nl, daar vind je meer informatie over de lintjes. Ja, bij de gemeente kan je ook de informatie vinden. Oké, okay, ja. okay. dus ook naar uh, zandvoort.nl. En Zeker. dan uh, vind je het vanzelf wel, anders ja, je uh, kan... het even. Nu aanvragen voor 2027, denk ik. Want voor 2026 ben je inmiddels te laat al, oh, denk ik. Oh, Ja, ik geloof het wel. Nee, gewoon even kijken of dat zo is. Wel, ja. Ja, ja. oké. Okay. Ik weet wel heel veel mensen die nog wel op een lintje zitten te wachten, hoor. Ja, ja. ik, ik, ik. Ja, ja, ja. Nee, hoor. <laughs> even kijken. Ik ga even kijken voor je hoe het zit. Oké, okay, nou, we ja. het straks. Uh, ja. Uh, in het volgende uur is dat... Hij was een pankroot, in de grote stad. Het was in Wien geval wie een Hij alles deed. Hij had de schuld in Doch natuur. Toch in alle frauen En de riep: dan kan men, dan kan men, Hij was superstar, dan was populair. dan was men, dan kan men, dan kan men, dan kan men, dan een Rocky dan En men, dan kan men, kan men, dan Het was om um 1780 en het was in wie? No plastic money in die modebanken gegen ihn. Woher die schulden kamen, war wohl man bekend. Er war een man der Frauen. Frauen liebten seinen Punk. Er war een superstar, er was super populär, Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, er war een Rocky-Doll. Und alle soften hoopte kappen, rock me up. My Het begin van het volgende uur gaat ja, best wel leuk worden. Want we hadden het net over de lintjes hier in de studio en op de radio. En er zit wel een heel verhaal achter. Dolly is het aan het uitzoeken en zo dadelijk aan het begin van het volgende uur dan vertellen we jou hoe het zit. Hier is de laatste voor drie uur, Elton John.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 Space picture